Jan van der Putten met het NOS Journaal. Wethouders zijn nog altijd vooral witte mannen van middelbare leeftijd, meldt trouw. De laatste tijd had maar 3% van de bijna 1500 wethouders een migrantenachtergrond. Lokale partijafdelingen dragen meestal mensen voor uit hun eigen netwerk. Nog niet alle colleges zijn gevormd, maar op dit moment heeft nog geen 2% van de wethouders een migratieachtergrond. Over een jaar kan in Nederland veel meer plastic worden gerecycled. Unilever steunt de bouw van een fabriek die veel meer soorten petflessen geschikt maakt voor hergebruik. Unilever wil in 2025 alleen nog afbreekbaar plastic gebruiken en investeert daarom in de nieuwe fabriek. De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, Di Maio, is woedend op president Mattarella. Die weigerde gisteren een euroscepticus te benoemen als minister van Financiën in het nieuwe kabinet. De formatie werd daarop afgebroken. Met zijn weigering is de president schuldig aan schending van de Italiaanse grondwet en aan hoogverraad, vindt de Vijfsterrenbeweging. En daarom zou Mattarella moeten worden afgezet. De stad en de provincie Utrecht willen geld van het Rijk voor een nieuw intercitystation en een nieuwe tramlijn of snelbusbaan, meldt de Volkskrant. De komende tijd worden er in de regio veel nieuwe huizen gebouwd en naar schatting een kwart miljoen inwoners komen erbij. Die kunnen met bestaande vervoersvoorzieningen niet worden vervoerd, zegt Utrecht. De stad en de provincie zouden het Rijk om miljarden euro's hebben gevraagd. In Den Haag begint vandaag het hoge beroep in de klimaatrechtszaak... van de actiegroep Urgenda. Dat beroep is aangespannen door de Nederlandse staat. Volgens Urgenda gaat de CO2-uitstoot in Nederland veel te langzaam omlaag... en moeten het kabinet de kolencentrales sneller sluiten. Het weer, wolken en wat zon. In de loop van de dag kans op stevige onweersbuien... met hagel, windstoten en plaatselijk veel regen. Het wordt 27 tot 31 graden. De rest van de week blijft het broeierig warm.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Don't ever stray Like you do. You do. Straight too far. And don't disappear. No, don't disappear. En zo werd het 6 over 2 in Software. een hele middag En welkom bij Sofort op zaterdag. We zijn er weer tussen 2 en 5 uur. Met de zeer tijd nieuws en weer van 2 uur. De single uit de jaren tachtig van ABC en B Near Me. hij zit de hele middag tegenover mij. Ja, zijn naam is Albert-Jan. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en uh, kijkers. Nee, we hebben geen kijkers Geen Vraa, kijkers? Nee. nee, geen kijkers vandaag. Nou, maar goed, in ieder geval luisteraars. Uh, ja, drie uur lang live vanaf deze zonnige zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. Uh, wat gaan we doen? Nou, het voetbalseizoen zit erop. Onze verslaggevers uh, Joop van Ness en John Lemmens... Uh, hartelijk dank voor hun medewerking nogmaals aan het uh, voetbalseizoen... en de verslaggeving daarvan, maar die gaan nu ook met zomerreces. Uh, maar wij gaan gewoon rustig door met het programma Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda... want er is natuurlijk van alles weer te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... dus houdt u om half vier pen en papier bij de hand. Het weerbericht. Blijft het zo mooi? Wordt het nog mooier? Wordt het wat minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, die, houden we nog even, die, hebben, we van, die hebben we in de herhaling... want ze zit nog steeds in het asiel en luistert naar de naam Cito... Gedicht van de dag wordt nog even een verrassing... rond de klok van kwart voor vijf. Want dat hangt even vanaf van hoe de kwalificatie afloopt... van de Formule 1 in Monaco. Ja, ging niet helemaal goed hè, met Max. Ging niet helemaal goed. Nee. Hè? Nee, nee, ging niet echt helemaal goed. Dus heb, heb je de snelste tijd... En nog vijf minuten te gaan in een vrije training. Uh, heeft de rondrecord had hij gebroken. Dan denk je, nou, die rijdt rustig naar de pits. Nee? Ja, even voor één uur de Wat auto in puin. De auto in puin, ja. Dus kijken of hij straks mee mag doen aan de kwalificatie. Of mee kan doen aan de kwalificatie. Niet echt slim van meneer Verstappen. Maar goed, dat volgen we natuurlijk voor u ook... want die kwalificatie begint rond de klok van drie uur. Verder volgen we ook nog op een afstand natuurlijk de ronde van Italië... met vandaag de, ja, toch een beslissende slotetappe over een, toch nog een pittige bergen... Uh, Tom Dumoulin staat 40 seconden achter op de koploper. Maakt hij het nog goed? Kan hij het nog goed maken? Uh, of blijft hij, wordt hij tweede, wat ook, op zich natuurlijk ook knap is? Wij volgen ook de, de ronde van Italië voor u vandaag. Verder natuurlijk veel Zandvoorts nieuws in het kort. Pit Report rond de klok van kwart over vier... Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken, oh nee, niet kijken... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het, uh, Albert-Jan, weer een uh, vol programma vanmiddag... tussen twee en vijf uur. We zeggen een hele goede middag Zandvoort. En houd de radio lekker aan, hem Momenteel 25 graden hier in Zandvoort. En dat betekent dat we op naar de zomer gaan. En volgende week hebben we een mooi festival trouwens... maar daarover straks nog veel meer.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 <laughs> I want to dun dun Leuk, hè? Die Italo-Deunen uit de jaren 80 van uh, Silver Potzoli hoorde Around My Dream. En hier is Ariane Grande. Gewoon lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde Ariane Krande en No Tears Left to Cry. Ja, we hebben zelfs vandaag een luisteraar in Kroatië. En dat allemaal via het internet. Kan je overal all around the world uh, luisteren naar uh, je eigen station ZFM. Via www.zfm-live.nl Goedemiddag Fred, daarin. Uh, Kroatië, gezellig dat je erbij bent. En uh, zometeen gaan we nog wel even een platform draaien. Ja, we hebben helaas dus vandaag uh, geen live entertainment for you. Dus uh, veel Nederlandse talige platen zullen, uh, zullen wij moeten missen vandaag. Omdat, hij, omdat Fred uh, lekker op vakantie is. Maar goed, ik, ik, ik geloof dat jij wel een paar in petto hebt, hè? Klopt. Ja, dat dacht ik. Goed, wat gaan we doen? Even een paar uh, korte berichten uh, onder het motto: Zandvoorts nieuws in het kort. De laatste weken zijn veel dure fietsen en bakfietsen die op de Zandvoortse boulevard stonden gestolen. Vooral elektrische fietsen waren doelwit van de dieven. Ook bakfietsen verdwenen als sneeuw voor de zon. Afgelopen dinsdag werd op de boulevard uh, Paulus Lood... een peperdure bakfiets gestolen. Ook fietsen en bakfietsen op het Badhuisplein... waar en door het schitterende weer vele stonden... waren doelwit voor de dieven. De politie adviseert dan ook om fietsen op slot... en aan de ketting te leggen. Gebruik dan daar bijvoorbeeld een fietsenrek, lantaarnpaal of hek voor... Tevens worden getuigen van diefstallen verzocht zich bij de politie te melden. En als je zoiets ziet, uh, film het even of maak er een fotootje van. Goed, Zandvoort heeft sinds afgelopen maandag... voor de 28e keer in successie de blauwe vlag mogen ontvangen. Het linnendoek werd afgelopen maandag in bijzijn van wethouder Gert Tonen... op de rotonde van de Badhuisplein in top van de Vlaggenmast gehesen. De blauwe vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer dan 3500 stranden en jachthavens in een ruim van 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko en Nieuw-Zeeland, Canada en het Caribisch gebied. Nederland telt in 2018 185 blauwe vlaggen waarvan 8 binnen uh, stranden, 54 stranden en 123 jachthavens. De internationale milieuonderscheiding wordt jaarlijks aan stranden en jachthavens toegekend die aan de campagne deelnemen aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. Het doel van het Blauwe Vlag-programma is om overheden... ondernemers en recreanten blijvend te, bl blijven te, bl te betrekken... bij de zorg voor schoon en veilig water, mooiere natuur en gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning... voor de inspanningen die de stadsgemeente of jachthavenbeheerder... op dit gebied heeft geleverd. Voor Zandvoort is van belang dat met name de Duitse toeristen uh, op zoek gaan naar stranden met een blauwe vlag. Zandvoort voldoet wederom aan de norm... en mag de vlag weer trots vier een jaar voeren. Gaan we naar afgelopen nacht. Tijdens surveillance werd door de politie afgelopen nacht... rond 1 uur nachts een noodsignaal waargenomen. Maritiem vuurwerk op de boulevard Paulusloot in Zandvoort. Een rode lichtkogel is een alarmeringssignaal voor schepen op zee in nood. Hierop heeft het kustwachtcentrum KNRM, station Zandvoort, Noordwijk en Katwijk ingezet om een zoekslag te maken. Tijdens de actie is er niets aangetroffen, wel werden enkele wensballonnen gesignaleerd. In dit geval onnodig loos alarm en veel vrijwilligers voor niets uit bed gehaald. Het zonder noodzaak afsteken van maritieme noodsignalen is verboden en strafbaar. En tot slot, Center Park Zandvoort is vandaag en morgen voor iedereen geopend... die geïnteresseerd is om een van de ruim 400 kottetjes te kopen. De vakantiehuisjes zijn niet bedoeld als tweede huis, maar als investering. De verkoop hangt samen met een enorme renovatie van het park... voor zowel de huisjes, het hotel, als de andere faciliteiten op het park. Inmiddels hebben ze zich zo'n 100 potentiële kopers aangemeld voor het verkoopweekend. Ze kunnen in Zandvoort zelf de huisjes nieuwe stijl bekijken... en kan verkoopinformatie inwinnen... De renovatie van het park gaat in januari van start. Dankjewel Albert-Jan. Het zoveel nieuws in het kort. Ook naar te lezen op de ZFM-app. En dan komt ja, Fred. Speciaal voor jou uit deze plaats. Dries Roefing. Ja, volgende week treedt hij live op tijdens het muziekfestival. En wij gaan je alvast een klein beetje in de stemming brengen met Costa Hollandia. Ik ben de laatste jaren best wel veel op reis geweest. In Spanje zag ik Carmen op het strand. Maar na een dag of vier vlog ik toen door naar saint -Tropez. En nam daar een Française bij de hand. Maar deze mooie zomer blijf ik eens lekker thuis. Na Scheveningen zandvoort dan de zee. Hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis, met jou voel ik me overal. In hand, het stond vanmorgen in de krant, de zon schijnt gewoon in Nederland. La Een zomerdag in Nederland, de geur van zonnebrand, daar rasjes vol tot midden in de nacht. Dios, Tormelinos, heel misschien tot volgend jaar. Ik hoop dat Karnet dan weer op me vaalt. Ja, ja, ja, ja. Volgende week gaat het gebeuren, hier op het Raadhuisplein in Zandvoort. Het muziekfestival, het Nederlandstalige muziekfestival. En ook deze Dries Roofing treedt daarbij op. En volgens mij gaat hij deze ook wel doen, Albert-Jan. Zandvoort aan de zee komt er inmiddels in voor. Dus. En wie weet het gedicht van volgende week zaterdag. Ja, Costa Hollanda. Gaan we nee, Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Vrijf speciaal voor jou. Ja, collega Fred, hij is er vandaag niet. Hij zit uh, lekker in uh, Kroatië. Heel veel plezier daar. En uh, geniet ook daar waarschijnlijk van het uh, mooie weer, hè? Hier op dit moment uh, 25, ruim 25 graden. Dus ook een klein beetje zomer alvast hier in Southport. I'll so bet over deze geweldige disco klassieker van uh, Sister Sledge en We Lost in Music. Ja, vorige week vond er plaats op het uh, circuit Salford. Wat een geweldig spektakel! De Jumbo uh, race dagen uh, driven by Max Verstappen. Ja, die ook uh, aan het uh, rijden is op dit moment in Monaco. Maar daarover uh, straks veel uh, Nee, Even weer... niet? Nee, <laughs> we gaan eerst even terugblikken op uh, afgelopen week. Want ja, ik heb het uh, raceweekend gevolgd via de Salvo Radio, via Race Radio. En het was een spektakel. Nou en of. En het was tevens, en dat, dat intrigeerde mij wel, de kop van dit artikel: geslaagde Generalen voor de Formule 1. De helikopters die afgelopen weekend de VIP-gasten van, uh, van het circuit overvlogen, waren bestikkerd met de tekst F1 2020. Langs de racebaan waren borden met dezelfde tekst geplaatst. Zandvoort heeft laten zien dat het inderdaad prima in staat is om meer dan 110.000 circuitbezoekers in één weekend te ontvangen. De komst van Max Verstappen naar de Jumbo Familie race dagen driven bij Max Verstappen had vooral op de zondag voor een grote verkeersstroom rondom Zandvoort gezorgd. Al vroeg stonden er files richting circuit Zandvoort. De afhandeling van alle auto's verliep redelijk soepel. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat de parkeerterreinen volstroomden... en de bezoekers waren, werden per pendelbus naar het circuit gebracht. Gelukkig kwamen ook heel veel mensen met de trein. De NS had extra, extra en langere treinen ingezet... Na afloop van het dagprogramma verliep de afvoer van de mensenmassa heel geleidelijk. Omdat de zon laat in de middag doorbrak... bleven velen in het dorp of op het strand in plaats van aansluiten in de file. Zondagavond rond 8 uur s'avonds was, was er van file geen sprake meer... en de treinen reden weer op het normale schema. Al met al beleefde Zandvoort een topdruk weekend. De aanwezige Formule 1-organisatie... Heeft met eigen ogen kunnen zien dat Zandvoort klaar is voor de grote prijs van Nederland in 2020. Dus ze waren er ook, eh, Albert Jan. Die, daar waren ze ook. Ja, ja. Ik, heel goed. goed, heel goed. Nou, goed nieuws dus uh, voor Zandvoort. En laten we hopen dat het uh, daadwerkelijk in 2020 gaat gebeuren. Hier is de nieuwe zin van Jean-Paul en David Ketta, En die heet met love. Jingle up your body, jingle up your cinting. Some of that do, mm, mm. so know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your beat is a rap. Mm. Love the energy where you bring mm. it up. Step mm. in, girl, you're reverend, you your ever low hot. Mm. Every queen, girl, you know, mm. you I never yet slap. I know I see but mm. me want your mm. attack me. Mm. I don't precise and exact. Good Lord, Girl, you going too so hard. Woo. Girl, you like something best when I spread them into a bar. Uh, hey, Let me be so bad Zo zaterdag bij ZTV met deze van uh, jean en David Ketta. De nieuwe single heet Mad Love. De weer Inmiddels een, half, half, drie. Hij zit tegenover mij, Albert Jan, met het weer voor de komende dagen. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zult u het zeker zien. En als je op het strand zit, dan uh, genieten jullie er natuurlijk van. Want het is vandaag prachtig zomerweer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar waren tussen de 26 en 28 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 16. Ook morgen schijnt de zon flink, maar later op de dag is er wel een kans op een regen- of onweersbuitje. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt opnieuw naar waren tussen de 26 en 28 in de regio. Na het weekend schijnt de zon geregeld. Maar elke dag moet er ook rekening worden gehouden met enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur gaat langzaam naar beneden van een graad of 26 op maandag... naar ongeveer 22 op de vrijdag. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Nou, dit weekend dus lekker barbecue weer hier in Zandvoort. Daar worden we vrolijk van. En hier is Queen. ZFM Stoforts Queen was dat En de crazy little thing Called love Ja, ik zou je even gek maken Want 14 juni gaat het beginnen Het WK voetbal En Oranje is er Nee, we zijn er niet bij Maar 14 juni Dan uh, gaat het helemaal los En uh, ja, in 2010 Was dit de plaat Die hoorde bij het uh, WK voetbal Wakka wakka Van Shakira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 Time for Africa for Africa. En toch blijft die leuke WK-lied uit 2010, alweer acht jaar geleden. Shakira en Waka Wakka. En dit jaar in 2018 hebben we ook weer een WK-lied. Al hebben wij als Nederlanders daar weinig aan. De nieuwe WK-single WK -single, is van Will Smith en Nicky Jam. En heet Live It Up. Ja, en die gaan we vast nog een keertje draaien zo bij Sanford op zaterdag. Volgende week vindt er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente. Onder, ja, de gemeente nodigt de bewoners uh, uit voor een bewonersbijeenkomst op het centrum 29 mei. Om terug te blikken op het afgelopen jaar, in het eerste kwartaal 2018, organiseert werkgroep centrum, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, bewoners, politie, horeca en de gemeente, een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de mate waarin de afspraken die in de werkgroep met diverse betrokkenen zijn, zijn gemaakt, zijn nagekomen. Deze afspraken hadden betrekking op het verminderen en voorkomen van overlast... zodat gastvrij uitgaan en plezierig wonen in en om het uitgaanscentrum hand in hand kan gaan. De werkgroep hoort graag uw ervaringen, wensen of ideeën over de toekomst. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de werkgroep. Kom dus langs op dinsdag 29 mei om 8 uur s'avonds. De inloop is vanaf kwart voor acht in de blauwe tram louis Davids carré in de omgeving van het uitgaatcentrum van Zandvoort kunnen bewoners en omwonenden overlast ondervinden. Om overlast zoveel mogelijk te, te voorkomen en aan te pakken, is de werkgroep Centrum, voorheen werkgroep Halterstraat en, om, en Omstreken, twee jaar geleden in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, bewoners, politie, horeca en gemeente. Nog even de datum en tijd: 29 mei. De dinsdag 29 mei om 8 uur. De inloop is van kwart voor acht in de Blauwe tram louis david Carré. Bewonersbijeenkomst Centrum uh, Zandvoort. Dat allemaal in de vernieuwde blauwe uh, tram hier in het centrum. Drop top Diamonds up and down my chain. Cardi B's chase. And it can't tell me. It's my big bronze boogie got All them girls My big fat ass got All them boys Okay. Okay. okay, okay, oh yeah, we're drippin' up in us and gettin' paid Ooh, don't we look good together? together There's a reason why they watch all night long Een goede single van Bruno Mars, tezamen met Cardi B. Joh, de finesse. Ja, het was een beetje een rampzalige derde vrije training... voor Max Verstappen vanmiddag in Monaco. He, om dat maar even zachtjes uit te drukken. En dan komt Rosberg ook nog met het nieuws van... Max Verstappen heeft zijn overwinning weggegooid vanmiddag. Oh, nou. nou, daar worden we wel vrolijk van, hè? Vooruitziende blik. Ja, ja, ja. ja. Nee, daar worden we helemaal niet vrolijk van. Maar goed... Als de auto op tijd klaar is, kan hij in ieder geval nog aan de kwalificatie meedoen. En gewoon een goed plekje bereiken en dan komt het allemaal wel goed. Toch? Toch? Geen commentaar. Toch. <laughs> Toch? Ik hoop het voor je. Ook weer een lekkere discoclassieker uit de jaren 80. Deze van Narada, Michael Walden en Define Emotions. Je hoort hem bijna zes minuten lang op je eigen lokale radio, ZFM. Zandvoort, een hele goede middag. En we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En binnenkort kunnen we weer lekker gaan wandelen hier in Zandvoort. De huidige organisatie van de Wandelvierdaagse organiseert dit jaar... voor de twintigste keer het wandelevenement in Zandvoort. Elke avond is er weer een prachtige wandeling... door ons mooie dorp en haar prachtige omgeving. Dinsdag 5 juni is de eerste etappe en vrijdag 8 juni is de slotdag. Stichting Zandvoortse Vierdaagse organiseert dit evenement alweer voor de twintigste keer. En al twintig jaar worden we geweldig geholpen door een grote groep vrijwilligers... die elk jaar weer van de partij zijn. Waarvan enkelen, waarvan enkelen dit al vanaf het eerste jaar doen. Een speciaal dankwoord voor deze vrijwilligers is hier natuurlijk wel op zijn plaats... vertelt Leo Miezebeek. Ook zijn er deelnemers die al vanaf hun eerste editie meedoen... en hun medaille jaarlijks op de vrijdagavond ophalen op het Kerkplein. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer... waarbij de afstanden is halverwege een rust- en controleplaats ingericht. De start is op dinsdag 5 juni, woensdag 6 juni... en donderdag 7 juni is vanaf half 7 in het Rode Kruisgebouw... aan de Nicolaas Beetstraat 14 de start. Op vrijdag 8 juni wordt er gestart vanaf het Kerkplein. De 10-kilometer wandelaars starten dan om 6 uur s'avonds en de 5 kilometer om half 7. Dit om ervoor te zorgen dat de 10-kilometer wandelaars niet zo laat aankomen... Wie eh, elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt op vrijdag uiteraard de welverdiende medaille. Deze vierdaagse kunnen, eh, kunnen ook de honden weer meedoen. Dus uw trouwe viervoeter is van harte welkom. Dierspecialist Ben en Eugenie aan de grote krocht... zorgt ervoor dat er onderweg hondenkoekjes en water beschikbaar zijn... voor alle deelnemers op vier poten, dus Misebeek. Kaarten in de vulverkoop kosten 5 euro... en zijn verkrijgbaar bij de Bruna Balken... en de dierspecialist Ben en Eugenie. Of na zes uur s'avonds bij de Haarlemmerstraat nummer 12 en Haarlemmerstraat 48. Het is ook mogelijk om kaartjes bij de start te kopen, maar dan kosten ze 1 euro meer. Kijk voor meer informatie op www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl de organisatie wenst u alvast een hele fijne wandelvierdaagse. Weer een mooi evenement wat er aan gaat komen. Dus schrijf je in voor de wandelvierdaagse... en koop een kaart voor slechts 5 euro. Je ziet een marshmallow en Friends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 Only gonna push me away We're just friends. So don't go. Ja, vanavond tussen 7 en 9, dan ooit ze je je weer bij CFM. De 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown. Vanaf gepresteerd door Mike Billet en Patrick van Buringen. En wie weet komt deze plaat ook wel weer langs. Ja, het lijkt wel zomer hè, met de temperatuur van op dit moment ruim 25 graden. Dus we gaan even lekker een muziek voor je draaien. Welkom to delicia. ai ai se eu te pego, hein ai, ai, ai, ai, ai. vamos comigo turma sábado na balada a galera começou a dançar e passou a menina mais linda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 Mata Você me mata, ai als te pego Ai ai, ik te pego viu ik je preek, als ik en dat was een Sonnegeert van uh, Michel Telo. Ja, Jij had even telefoon. Ja, een ja, belangrijke mededeling. Ja. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer richting Zandvoort. militaire weg in verband met een ongeluk. Dus een gewaarschuwd uh, reiziger telt voor twee. Oké, okay, je wil even naar Italië toe gaan. Ja, even een tussenstandje van de Giro d'Italia. Want uh, vandaag is natuurlijk de laatste bergrit in de Giro. Vandaag zijn de renners onderweg van Susa naar Servinia. Daags voor de slotrit naar Rome wordt in de 20ste rit nog stevig geklommen. In de laatste 80 kilometer liggen uh, nog een drietal beklimmingen. Tijdens de beklimming van de uh, Pantaleon, op de top van ach, op 28 kilometer van de meet, zijn Nieve, Grosch, Schnatner en Brambila vooraan nog over 28 vroege vluchters, onder wie Geesink, Bouwman, Lammerdink en Lindemann. Met nog zo'n 30 kilometer te gaan hebben ze 6 punt, uh, ruim 6 minuten voorsprong op de groep met de roze trui van Vroom En nummer 2 Dumoulin op 40 seconden. Pinot, nummer 3 in het algemeen klassement, haakt al eerder af en rijdt op grote achterstand. Dus ik denk dat als ze zo langzamerhand als op een gegeven moment uh, tegen de afstand komen van een individuele tijdrit. Zo tegen het einde van, de, uh, van deze etappe. En de benen zijn goed van Dumoulin, dan zal dit nog wel even Dan gaat hij er voor? gaat hij er nog wel even voor, denk ik. Nou, waar we het in de gaten. Thank you.